Robba Maarschot, ja, we zijn weer een week verder en helaas weer een Nederlaag. Heb je toch nog positieve dingen gezien, Nick? Ja, absoluut. Ja, ik, ik vond tegen Utrecht al een wedstrijd die we niet hadden hoeven verliezen. Maar tegen NEC was dat absoluut zeker het geval. Uh, meer kansen gecreëerd dan de tegenstander. Uh, zeker de tweede helft ook goed voetballend uh, Groningen gezien. En uh, ja, we doen onszelf gewoon tekort door, door simpele fouten te maken. En dat doe ik vooral op de tweede goal. Dat is eigenlijk met name naar de winterstop weer. We weten nu in ieder geval wel kansen te creëren. Alleen ze moeten er nog wel in. Ja, nou ja, goed. Uh, daar hoop je natuurlijk alleen maar op. En dat verwacht je ook. Daar, zijn, daar blijven we dezelfde manier uh, intensief met trainen bezig. Veldbezetting voor de goal hebben we heel veel aan gedaan. En uh, ja, het, moet al, het moet straks gewoon een keer gaan lukken. Dat je in één keer wel die, die goals maakt. In trainingskamp tegen. Uh, a uh, aan schoten we er wel drie in en maken we er vijf eigenlijk. Nou ja, Zo'n wedstrijd moet er een keer tussen komen. We hopen dat het dit weekend is. En dat is puur alleen voor het zelfvertrouwen dan, denk je? Ja, voor het zelfvertrouwen. Voor, voor, uh, dat, dat, dat je die groep heeft toch eigenlijk wel een keer een overwinning nodig, denk je? Ja, natuurlijk is dat zo. Maar heel Groningen heeft dat nodig. Ja, supporters ook? Ja, iedereen. We zitten er allemaal op te wachten. Kijk, uh, uh, we, we krijgen af en toe kritiek van je wint geen wedstrijden. En, en dan gaat altijd knagen op een gegeven moment. Maar uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde, dat is dat FC Groningen wint. En uh, ja, daar doen we alles aan. En, en het knaagt ook aan ons, wij, wij voelen ons ook kloot als, als we niet die wedstrijden winnen. Maar uh, ja, voor ons is er maar één manier, dat is niet alleen constateren, maar dat is ook oplossen. AZ naar de winterstop, top. Ja, we maken heel veel goals in één keer. Nou, de kwaliteit van AZ is natuurlijk wel bekend, Ik bedoel, dat is gewoon een goede ploeg. Uh, aan de andere kant, ze zijn ook verdedigend kwetsbaar en daar moeten wij weer van kunnen profiteren. Ja, dus wel weer de kans, alleen dan moeten ze erin. Ja, ja, dan maar heel effectief. Ga je doen met uh, welke elf? We spelen met Bizot op goal, Burnett, Kwakman, Van Dijk. Van Dijk is vandaag nog ziek, dus dat moet even afwachten. Uh, Rechtsbek, Bek Kappelof, middenveld met Femi Agiloren. Lindgren en De Leeuw. Uh, de Leeuw als tweede spits. En dan Kieren en Bakuna aan de zijkant en Zeefak in de spits. Ja, en zeg je wel van Nijk, maar je verwacht wel dat hij morgen speelt. Bizot. Ik je alleen maar tevreden overwezen in, in Nijmegen, maar die heeft het wel goed gedaan, vind ik. Ja, vind ik ook. Marco is gewoon wat we al verwacht hadden eigenlijk. Dat, dat brengt hij ook. Dus daar zijn we tevreden over. Ja, zijn jullie helemaal. Jullie hebben hem toen gebracht en jullie zeggen van. Nou, die ontwikkelt zich gewoon goed. Ruud, Ruud is daar heel scherp. Ruud Hesp is daar heel scherp mee bezig. Dus die jongen die doet het uh, voldoet aan de verwachting. Dan uh, ja, Paco van Moeschop is er helemaal niet eens bij de selectie. Wat is er met Parker aan de hand? Nou, Niet zoveel, alleen uh, we vinden dat, uh, dat hij toch iets tekort komt om, uh, om ons beter te maken. En uh, Hij heeft op een gegeven moment een hele goede periode gehad. Nou, ja. Ik geef ook eerlijk toe dat, dat hij een beetje pech heeft gehad met zijn, uh, met zijn beurten dat hij mocht spelen. Denk even tegen Ajax, die gewoon een klasse te groot, uh, te groot was voor ons, een maatje te groot op dat moment. Uh, maar ook een andere beurten die hij gemaakt heeft, heeft hij niet voldoende indruk kunnen maken op ons om, uh, om te starten. Wees je morgen veel succes. Dank je